Het wordt druk vandaag op het Malieveld in Den Haag. Daar is een verzameling van allerlei protesten. Een klimaatorganisatie zet bordjes neer met namen van jongeren... die het er niet mee eens zijn dat Nederland de klimaatdoelen niet haalt. De KNVB voert actie. De voetbalband legt duizend shirtjes neer in de vorm van het woord stil... omdat het amateurvoetbal stil ligt. En dan zijn er nog de horecazaken. Die willen duidelijkheid over de vraag wanneer ze weer open mogen. Zegt verslaggever Onderbeukers. Daarom gaan zij een manifest ook over... Overhandigen, ook weer aan politici. Ja, en daarin staat dat ze uh, ook geen beperkingen bijvoorbeeld willen voor de steun. Ja, en ook heel duidelijk vragen om een, om een datum. Hè, een snelle heropening. En uh, ze willen graag weten wanneer dat dan zal zijn. De politie gaat checken welke info medewerkers opzoeken in de interne computersystemen. Dat staat in de krant NRC. Op die manier moet worden voorkomen dat agenten dingen lekken naar criminelen. Campings en vakantieparken hebben er een lekkere zomer op zitten. In juli en augustus werd volgens het CBS een record aantal overnachtingen geboekt. Bij hotels gingen deze zomer even heel minder. Daar kwamen een stuk minder mensen logeren. En hoe vind je als starter of zzp'er nog een betaalbaar huis? In Leiden hebben ze daar iets op gevonden. Daar kun je een huis huren, helemaal kaal. Dat je dan met een klusbudget helemaal kunt omtoveren tot je gedroomde stulpje. En als je dan eindelijk genoeg geld hebt, kun je het huis kopen. Deze student zag dat wel zitten. Hij is nu druk aan het klussen. Ik heb er bewust voor gekozen om nooit uh, te gaan huren en de huur kwijt te zijn aan een huurbaas. Dus dat heeft wel als nader dat ik uh, tot op de dag van vandaag nog thuis woon. Er zullen echt wel momenten zijn waarop ik denk, waar ben ik aan begonnen? Maar voor nu heb ik er nog steeds veel zin in na twee weken. En dan kan ik niet wachten om dit weekend weer te gaan bouwen. Nog 21 andere studenten en starters zijn druk aan het klussen in hun bouwval in Leiden. Maar hebben dus over een tijdje wel een betaalbare woning.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 Toch moet het verkeer nog rekening houden met oponthoud hout vanaf en Beverwijk. En ook op de A22 vanuit Beverwijk naar Velzen loopt het vast bij en Velsen. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. De herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Klopt. Hey, hey Jochem, er wordt klap. Hé, wat is er? Er wordt geklopt op de deur. Wacht ik kan je niet verstaan. Sorry hoor. Zet de muziek even wat zachter. Wat is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 Meneer of mevrouw Schievels heeft een flesje wijn gewonnen van Hotel Hoogland. Een cadeaubon van 20 euro van Bloemschierkunst Bluis uit de Haldenstraat... is gewonnen door C.A. Meijer Zuurbier. E. van de Steen heeft een kilo echte beemsterkaas gewonnen... van kaashuis Tromp op de Grote Krocht. B. Borstel heeft een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 Uh, R. Koch heeft een pakket gewonnen voor buitenvogels van de dierspecialist Ben en Eugenie op de grote kroeg. Een wijnnotenpakket van de notenwinkel gewonnen door S. Vermeulen. W.J. Gude heeft een zak oliebollen en appelflappen gewonnen van de oliebollenkraan van Harry Vaza.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 Dank je wel, voor jou ook. Hoi, hoi. Wij gaan uh, luisteren naar uh, de Peters uit Jiskevet. Peter. Hij heeft even doorgaan nog. Dit was voor de beide Peters. Hè? Peter Bluis en uh, Peter uh, Tromp uh, van... Uh, nou, het was een grapje eigenlijk dit. Goed, aan de telefoon hebben wij uh, Tony Stui. Uh, bijna ik... goed, hebt ja, de helft goed. Wat dan? Nou, Tino. Oh, sorry. Je ja, de... Oh, nou, dat is een klein uh, tikfoutje hier. Dus uh, excuses, het is uh, Tino. Tino Stui. Ik bijna overal naar. Ja. <laughs> Als het maar vriendelijk gebeurt, hè?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 Ongeveer? Ja, 25 geleden denk ik. Ja, dus dat zijn toch ook wel uh, niet, niet zomaar uh, bij elkaar uh, geraapt... maar ook echt verhalen die in de loop van de tijd voorbij gekomen zijn. Uh, ja, het zijn wel verhalen. Het zijn, laat ik zo zeggen, het zijn, het zijn, af en toe zijn het uh, wat, wat vreemde avonturen die ik heb meegemaakt. Maar dat, ja, als, je, als je meer dan 30 jaar aan de media werkt... en ongeveer bij alle omroepen van Nederland hebt gezeten... in diverse functies, dan maak je wel eens wat mee. Ja, zeker. Ja, het is een prachtig verhaal uh, wat je schreef over, dat staat in de krant hier in uh, Zandvoort, uh, Zandvoortskrant. Het verhaal van de Oostenrijkse in Oostenrijkse leg, dat je uh, oog en oog kwam te staan met koning toen nog koningin Beatrix, uh, die onder de droogkap zat met een hoofd vol uh, krulspelden. Ja, zo lieve mensen, En later stond we met haar in de lift een meter van haar af. En met, haar, met een heel groot fototoestel. En...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 Kan het kan misschien een beetje helpen om het afgelopen jaar een beetje te vergeten. we proberen het een beetje weg te lachen met z'n allen die flauwekul, toch? Ja, zeker. Dus dat is, uh, ik krijg alleen maar mensen die, uh, die, die, kwa die kwaad om worden dat hun partner een boek geeft en steeds aan de keukentaal zitten grinniken, maar ze weten niet waarom. Nou, een leuke compliment kun je natuurlijk gewoon niet krijgen. Dus ja. uh, nou, dat is voor mij wel een ja. winst. En de behoefte aan lachen, die hebben we nu inderdaad allemaal. Zeker. Een beetje dat is een beetje waar, wat voor mij is. Dat is dat de grootste noodzaak op dit moment. Ja.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 Nou, er zijn genoeg freelance-metselaars die doen ook gewoon een bepaalde hun eigen uren en doen wat ze willen, toch? Ja, dat is geen verschil hoor. Jawel, ja. maar ik bedoel eigenlijk meer te zeggen dat er zijn natuurlijk heel veel beroepen die nu beslist niet uitgevoerd kunnen worden vanwege de corona. Nee, dat kan in principe ook niet uitgevoerd worden. Eh, nee, dat. dat van behalve, ja, was, was het afgelopen half jaar. Het ging de telefoon niet, uh, niet heel erg uh, vaak over. Maar ja, het luister was alsjeblieft niet piepen. Nee.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 nou, de tweede, er wordt aan gewerkt. Heb je ook al een, ik... een soort deadline? Wanneer dat dan klaar zou kunnen nee, moeten zijn? Dat is, Nee, daar ga ik mezelf helemaal niet op. Ik uh, ga eens. Nou, eens even kijken wat dit boekje uh, doet. En dan, uh, als mensen het leuk vinden, dan, uh, dan komt er een tweede. Dat ligt al uh, grotendeels klaar voor, voor mijn gevoel. Maar dat is schrijven en herschrijven. Het grappige is dat op het moment dat je die verhaal hebt maken met, je komt mensen tegen waar je mee gewerkt hebt. Ik vind het wel grappig. Ari Boos, maar die zegt tegen me: dat stukje stond er niet eens in. Dus er zijn een aantal verhalen.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 Wat zeg je? Gooit, kerst komt eraan, gooit onder de boom zou ik Ja, zeggen. gooit onder de boom. Nou, het kan nog ook uh, bij Sinterklaas uh, het, meegegeven het uit, worden. Maar bestel, ja, precies. Ga lekker te jaren uit. Ja, in ieder geval met een dikke glimlach uh, kun je het lezen. Ik hou nou, het. Nou, uh, Tino, ik, uh, ik, ik ga hem zeker halen. Want ik, ik denk echt... Uh, ik trouwens, ik vind sowieso dat elke Zandvoortse schrijver... Uh, welke schrijver dan ook ondersteund moet worden. Want dat, dat moeten wij doen als Zandvoorters, vind ik.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 The sun. We couldn't wait for night to come to hit that sand and play.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 was meant to be It's down to you now You wanna be free.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 Wens wenst u allemaal fijne dagen en een voorzitter.